Je nieuwe deal nobody. 3 over half 6, ons telefoonnummer is 035 834 949 in Ilversum. En dat we zometeen na dit interview met Hanneke. Hallo Hanneke. Hallo. Hoi. Je bent weer zachtjes. Ben ik weer zachtjes. Sorry hoor. Ik kan niet harder dan dit, helaas. Maar... Nou, ik uh, doe me wel even heel dicht tegen mijn oor. <laughs> Oké. Okay. Hey, ik kan nog één vraag, of nog wel meerdere vragen, ja. maar de volgende vraag was: hoe zien jullie te boeken eigenlijk? Hoe oh, wij te boeken zijn? Ja. Nou, uh, gewoon via uh, onze zakelijke duizendpoot eigenlijk. Wij hebben een bassist die ontzettend goed is in het organiseren van dingen. En uh, die doet ook de zakelijke belangen van de groep. En dat is Quido Collaar. Ja. En dat is 02230 23552. Dus wie ons boeken wil, die kan dat bellen. Dus de is Quido Collaar. Ja. 02230 23552 ja? ja precies Oké, okay. en dan had ik nog een vraag, wie schrijft bij jullie de teksten? De teksten die schrijf ik zelf en de muziek die wordt gemaakt door uh, mijn vriend, dus de allerbeste gitarist van heel Nederland ja. en uh, zo maken we met z'n tweetjes uh, de liedjes. Oh ja, maar er, staat, er staan twee mensen die het geschreven hebben, staan er op de single tenminste. Ja, dat klopt dan toch ook. Ralf Paap heet die. Dus jullie hebben de eerste single ook, is geschreven? De achterkant alleen, dus de, de A-kant, dat is geen eigen nummer helaas, maar dat is een cover. En dat is door Fleming geschreven? Ja, precies. Oh ja, en uit welk leden bestaat de formatie? Uh, wil je de namen weten? Ja, en wat ze bespelen als dat kan. Ja. Nou, zal ik maar beginnen bij uh, de basis van alles, de drums. Dat is Rob Hendricks. Dat is een jongen die is uh, het allernieuwste bij ons, die zit pas een jaar. En dan hebben wij uh, de gitarist, zoals ik al zei, dat is Ralf Paap. En Kouter uh, heeft ook altijd een steelgitarist. Dat is zijn broer, Roy Paap. En Quido, dat is de bassist, Quido Collard. En de zakelijke leider, zeg maar. Dus even kijken, dan hebben wij nog een toetsenman, een synthesizer, piano en zo, je kent dat wel. Dat is Peter Paulsen en ik zelf dan. En jij zingt, begrijp ik. En ik zing. Oh, ja. En hebben jullie, het um... handschrift is een beetje moeilijk te lezen, maar hebben jullie de <laughs> single tekst, hebben jullie niet zelf verzonnen, hè? Die is dus? Dus gewoon gekopieerd van iemand anders. Van wie is die single gekopieerd, die nummer is single van Deep? De a, de a kan bedoel je? Ja. De nou, dat is een, een liedje van een zangeres uit Amerika, Sylvia. En het is daar uh, in Amerika een uh, ja, grote hit van haar geweest. Dat we zeggen in de country-regio's ja. En Maar niemand kent het hier in Nederland. De single was hier ook helemaal niet verkrijgbaar. Wij hebben het, via, uh, ja, het is een, een geïmporteerde single. En wij hebben dat overgenomen. Oh ja, en wordt uh, jullie nieuwste single ook veel gedraaid op de Hilversum 3 of alleen op de Piraten? Hij gaat hier plaatselijk erg goed. Hij is in Hilversum uh, ook gedraaid, maar nog niet vaak genoeg. Oh ja, en voor de rest hebben we nog um, geen vragen meer, maar we zullen zo even kijken of er nog mensen in de studio vragen hebben, oké? Okay? Ja hoor. Oké, okay, alvast bedankt. Dank je, jij ook. Oké, okay, doei. Dag. En de volgende single is een hele oude uit 1982. Door Casey en de Sunshine Band. En you said you give me some more. Als opvolger van Give It Up. Zeven over half zes. En een klein beetje puinhoop in de studio in Hilversum. Ik kreeg hier aan de sunshine Band. En you said you give me some more. En wat de Hanneke nog even aan de lijn. Hoi Hanneke. Hallo. Hoi, ik had nog um, twee vragen en dat zijn de ja. volgende twee vragen. Welke stijl van muziek spelen jullie? Dat is een hele goede vraag. Want uh, onder, wij uh, treden op onder de naam country band, maar nou heb je in de country natuurlijk heel veel verschillende stromingen ja. en de mensen die kennen eigenlijk alleen maar de, de echte traditionele country, à la... ja Mel Haggard en, en dat soort uh, dingen, waarvan je echt kan horen. Nou dat is country, maar dat willen wij eigenlijk liever niet. Wij willen de, wat uh, modernere country brengen. We hebben dan wel een steelgitaar erbij en. Uh, maar je kan zoveel kanten op daarmee, je hoeft niet uh, per se de traditionele paadjes te bewandelen en dat willen we dan ook niet. Dat heb je ook wel gehoord denk ik aan, uh, aan de single, aan Nobody. Dat is niet een echt country nummer waarvan je zegt hé, hey, het is gewoon een heel ander soort muziek. Oh ja, en hebben jullie al een fanclub of nog niet? Nee, nee, nog niet. En zijn jullie wel verpland te nemen of ook nog niet? Nee hoor, nee. Nog niet. Ik zou zeggen bedankt voor het interview. En ik wou vragen of je de nieuwste zinland dus nog even wilt aankondigen. Van de B-kant althans. Ga je de B-kant nu draaien? De B-kant draaien we, ja. Nou, dit is uh, een heel rustig liedje. Een heel uh, tegendeel van Nobody. Het gaat uh, over een meisje. Het heet Ballerina. Hartstikke bedankt. Oké, okay, jij ook bedankt. En, en tot wederhoorns. Tot ziens. Tot ziens. Tot Dag. Voor de zwemmacht van Arno van der Laan en Michael Carter. De B-kant van de rust hitsingel van Nieuw Diep. De A-kant heet Nobody en Jorde Ballerina. En de volgende plaat is Heer en Meester tot en met zondagavond 11 uur. Dit is de Frank de Brugge. spetter spetterscheid, spetter spetterscheid. Zondagavond 11 uur. van een baksvis. Aan London Town. 93,18 MHz, FM-kanaal 23. Ons telefoonnummer is 035-834-949 in Hilversum. Zo, rook jij ook al? Omdat je vriendinnen en vrienden het ook doen? Doe niet zo stom! Dus nadenken bij elke sigaret die je opsteekt wat je je eigen aan kunt doen. Doe is leuk en druk uit die peuk. En de sigaret 1982. Kevin Rowland aan de Dexys Night Runners. En Jackie Wilson Sands. En als opvolger van Come On My Lee. Happy People me van de LP. You and Me Boat, de opvolger van de Upstairs. De en hmm. dit is Fles in de Pen. Nee, ik geloof het niet. Ik geloof dat dit het toch een nummer van is. Oh. Dus dan, dan heb ik de schuif open laten staan. Ja, ja de schuif open laten staan. Dat, dat dus gebeurde bij net ook al. Dat is dus al de tweede keer. Ik dit schuim weg en dan wil ik ook mijn schuif open. Want ja, maar die staan er wel een plaats. Jawel. Oh. Ja, we we wel Fles in de Pen. De van deze wereld. Flash in the Pen van Magritte Voor Peggy en Rest. Dus is vader-bekende van Magritte. En dit. Hier is Flasje in the Pen. Hoe weet ik? Vele mannen. wacht op wachten trein hoor. 035834949 op jouw op zijn plaats Devotion Celebration Time Een release voor de tweede mal een hit. Maar het is snel bekeken met de zaken. Hij blijft mooi, dat denk ik mee eens. En de hit natuurlijk zal het niet meer halen. Hallo? Mijn buurman slaapt geloof ik een beetje, maar het wat, software? Ja? Oh, oh. kom maar even bij. Goedemorgen. Laten we even een redelijk programma proberen te brengen. Ja, zodat dat dan we beginnen dan. Wanneer moeten we beginnen? Oh, we zijn al bezig. Morgenochtend. Ja, is goed joh. Er wordt gebeld. En dit is de laatste van Nova. Quo Vadis, dat is de titel. En ik ken die hele plaat niet. Jij wel, Kees? Nee! nee Kees, ik ken hem ook nee. niet. Eens even kijken wat uh, die drie heren van Nova en weer hebben ge ge gemaakt voor ons. Ik zie alweer dat ze ook weer een nieuwe LP hebben. En die heet ook Quo Vadis. En mocht je ervan houden, zou ik je toch zeker aanraden deze LP te kopen. Of misschien heb je hem al in je bezit. Dan kun je misschien even bellen. En over de kwaliteit van deze LP even wat meedelen aan mij. Omdat ik zelf de groep ook heel mooi vind. Hier is Nova. Om mij ook, om oh, mij ook. mij ook, ik eruit gooien natuurlijk. Wat vind jij dan nou de beste die ze gemaakt hebben? De beste? Uh, dat zal van de LP uh, Terra Nova wezen. Ja, dat is, ja, dat is de enige bij die ze gemaakt hebben, broers. Uh, je wat? Mag ik even opwijzen dat ze nu LP hebben? Ja, maar die is nog niet uit. Nee, maar het is toch een nu LP. En nee, Arrivé, dat vind ik de beste van hun. Maar dat zal wel een onbekend nummer zijn. Ja, ja, mag even mee, maar geef mij maar wat zo. van de bekende nummers betreft. De Flirts. Nee, Aurora van over vind ik heel mooi. Lees die maar eens en... even voor ja wat valt er aan te lezen van Annick voor een als net en van Doreen voor Nathalie, voor Yvette voor Bert voor Frank voor Bastian en voor Dingo die zijn de flirts voor de serie Bobby Allen met Fashion. Dus geproduceerd door Bobby Orlando die nog kent van divine en de... ja precies hij doet hetzelfde ook Bobby Orlando heet die man en dit waren de flirts met passion En dit is het plaat van een plaat van een plaat van een, een plaat van een plaat van een plaat van een plaat van een plaat van safety dance The een plaat van een plaat van een plaat van een plaat van een plaat van een plaat van een plaat van een plaat van een plaat van een plaat van een plaat Let's so they will never find and we can act like we come from out of this world need the real one far behind we can dance don't speak. we can go if we want to night is young and so am I and we can just feel neat from our hearts to our feet and surprise them with a the victory cry Say, we can act if we want to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 en daarbij zijn we even de top of the hour vergeten. Maar dat geeft niet dat dat Van der Laan zit erbij, dus we moeten dat gewoon heb ik... niks zeggen. Hij heeft, ook, hij heeft het ook helemaal niet in de gaten dat het nou nee. over 10 is. Nee, nee, nee, dat heeft hij niet door. Dat, dat heeft hij helemaal niet door. Er is ook niks in de gaten. Hij heeft het al 11 uur dus. Voor alles meer is op HB Heelverzond, die luisteren ook mee. Speciaal voor jullie Donna simmer 82. Hier is Steden van de Pendants, geproduceerd door John van Tjana. De over 10. En je hoorde Donner Summer met State of Independence. Hij draait al hoor. En dit is de hele mooie plaat waar Michael Carter een beetje mee in mis ging, geloof ik, in de Top of the Hour. Hele mooie plaat uit 1981. Orchestral Manoeuvres in the Dark. En geen souvenir. Ja, dat is geen souvenir. Je moet hem even draaien, Pecky, hoor. Doe maar 5-11, Pecky. Draai maar voor jou souvenir. Dit is Made of Leans, Joan of Arc. Van Bay Architectural and Morality. 8 over 10. Goedenavond. Back to my roots. En ja, dat waren we van de LP I Got the Melody van de formatie Odyssey. hebben hele grote nummer 1 notering in de tijd. Nummer 1? Nummer 1 te Ja, ja. En Borlof maakt schuld, niet waar, Peggy? Dat bedoel Kost. ik maar. Mooi scherp gesteld, trouwens. Ook van Lilian van Marleen, van Roy, voor Kees, voor Ed. En ze vroeg hem Catty Grant, maar die kan ik helaas niet vinden, Lil. Dus het spijt me voor je. Ja. Deze dan voor jou en speciaal van Peggy, van Magiet, voor Esther, voor Jos en de Hilversense Pony Club. En Jos was niet Jos Baumer hoor, dus Jos Baumer kan er ook niks aan doen, ze dus vroeg geen plaat voor ja, jou, dus... jammer, volgende keer weer, ook een van de dag, hier is a Souvenir. 81 vrienden OMMD, oftewel Orchestra Troom in the dark de Daak van of Morality. Net zoals die anderen dus, die zojuist draaien. Door de Souvenir en die was voor Peggy. Het is 11 uur in Groot Hilversum. En dit is Erik Stoffer en ik bedank je voor de afgelopen 5 uurtjes om te luisteren. Uh, ik hoop dat je van genoten hebt samen met Kees Poppes. En ik geloof dat Arno van der Laan ook even afscheid wil nemen. Hij is ook in de studio. Dus ga je gang. Ik wil de luisteraars en de nieuwe luisteraars van het weekend even hartstikke bedanken. Het was een feestweekendje, ik hoop dat jullie het ook leuk gevonden hebben jongens. Ja, zeker. Ik kan. Goed. Uh, afsluiting van het feestweekendje en uh, volgend jaar weer zou ik zeggen, of niet? Nog een paar jaar erbij zou ik zeggen. Ja, precies. Nog een kleine mededeling voor het programma van volgende week. Mocht jullie nog enge dingen hebben voor de zondagavond. Uh, stuur ze maar even op naar Kastainwaar 15 12 31. Ik zet de Nieuw-Loosdrecht. En mensen die geen stalen zenuwen hebben moeten volgende week echt niet luisteren. Dat was het? Ja, bedankt jullie en uh, tot over uh, twee weken, ja. ja. Oké, okay, ja, ook bedankt en tot ziens. Doei. En nou ook nog even, vrienden. City Radio, we zijn er weer vrijdagochtend om 7 uur. En even doe even op. Zo, daar was ik weer. Even wat omgeplucht hier, want dat klinkt wat beter. Aan de is bedankt, aan de luisteraars bedankt voor het bellen naar 02583-4999. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Ik heb heel erg genoten dit weekend. Ik bedank de directie voor het gezellige weekend wat ze ons allemaal bezorgd hebben. Jij ja, ook? Ja, we dat zijn er dus vrijdag weer om 7 uur. Morgen is het ja, weer de dus Morgen voor mij nou. Je bent gewend dat Kees Poppers vrijdag tussen 2 en 4 programma heeft, maar dat gaat vrijdag niet door. Want dat is Nico van de Stad het voor mij. Daar bof ik me mee en bof jullie ook me mee. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. De goed aan Karin en tot volgende week. Dag! Coming from Mars Are a million to one He said <laughs> The chances of anything Coming from Mars Are a million to one dag en wat rust hè doei